9 uur, Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. Het Nederland-Ruslandjaar wordt zoals gepland 9 november... met een concert afgesloten in Moskou. Mogelijk ontmoeten koning Willem-Alexander en president Poetin elkaar. Dat hebben Poetin en premier Rutte afgesproken in een telefoongesprek. Rutte nam het initiatief daarvoor. De twee hadden het ook over de diplomatieke situatie... tussen Nederland en Rusland. Die is gespannen na onder meer de arrestatie... van een Russische diplomaat in Den Haag... en de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou. De RVD schrijft dat beide partijen vinden dat de incidenten overkomen moeten worden. De manier waarop sterftecijfers van ziekenhuizen worden berekend moet anders. Dat zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Een ziekenhuis met een laag sterftecijfer kan patiënten te vroeg ontslaan. Daarom moet voor het echte beeld ook worden gekeken naar hoeveel patiënten overlijden vlak na het ontslag uit het ziekenhuis, zeggen de onderzoekers. Nu wordt een laag sterftecijfer voor een ziekenhuis nog gezien als een aanwijzing voor goede zorg. Ook de tweede poging om het vastgelopen schip voor de kust van Petten vlot te trekken is mislukt. Het bergingsbedrijf probeerde het Belgische schip zelden rust vanavond bij hoogwater los te krijgen. Het schip bewoog wel, maar kwam niet van zijn plaats. Het ligt er al sinds woensdagnacht. Mocht het niet mogelijk zijn het schip vlot te trekken, dan wordt het ter plekke gesloopt. In de haven van Rotterdam ligt de overslag van containers bij de terminal van APM nagenoeg stil. Dat is het gevolg van langzame aanacties die nu al twee weken duren...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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Acteur en presentator Jim Geduld die schuift zo meteen aan. Hij was 17 jaar lang verslaafd aan kook. Kikte af en helpt nu anderen met afkikken. Allemaal binnenkort te zien in het programma Verslaafd. Dat zo meteen. En onze eigen Emma Wennemars is vanavond in Heerenveen... waar alle Olympische sporters worden voorbereid op een vertrek naar Sochi. En hij sprak daar zojuist met chef de Michel Maurits Hendricks. En dat hoor je hier zo meteen. Mee koekeloeren kan in de studio. Uiteraard Radio 1.nl. Dan zie je vanzelf de webcam. En hier was ik altijd heel erg gek op. De Wolf kijkt me op aan. Helemaal liedje? Op Ternstrand ja. Derby. Sign your name. Schid op, Schitterend album. En daarna heeft hij nog een album gemaakt. Neither Fish nor Flash. Dat was precies die titel. Maar deze is fantastisch. Sign your name. Trent Darby, just sign your name. Jim Geduld is in de studio. Vanaf volgende week presenteert hij samen met Peter van der Vorst... Verslaafd. Waarin verslaafden worden geconfronteerd... met een overdadige drugs, drank, seks of voedselgebruik. Mocht je nou denken, Jim Geduld, Jim Geduld... waar ken ik die ook alweer van? Nou, van GTST bijvoorbeeld, waarin Jim, toen hij nog Jimmy was... acht seizoenen Arthur Peters speelde. En deze Arthur beleefde toch wel een van de meest memorabele soapmomenten... uit de Nederlandse, geschi Nederlandse geschiedenis. Samen met zijn vriendinnetje... Meta. Je moet niet schrikken, maar... Jij hebt toch een ander, of niet? Top? Nee, dat is het niet. Dat vind ik nou is... niet. Nee. Kijk zelf maar. maar. René van Baag, nou, zo. Wat is het mee? Arthur, dat ben ik. Ja, wat voor het niet meer weet, die meta, dat was eigenlijk een man. En dat hebben we later nog heel vaak terug kunnen zien natuurlijk bij pittige tijden. Als je nooit GTST hebt gekeken, dan ken je Jim misschien nog wel als lid van For Fun. Een groep met vier soapacteurs, waarin Jim met verven het rapdeel voor zijn rekening nam. Normaal, ik. ik heb het wel weer het was helemaal niet slecht, hoor. Ja, het waren niet allemaal hoogtepunten als deze. Jim Geduld raakte verslaafd aan cocaïne. Daar hebben we het straks over. Maar hij kikte ook weer af. Hij voelt zich weer toppieknal. En dat maakt hem dé man om andere probleemgevallen te helpen. Hij is interventionist en helpt verslaafden hun patroon te doorbreken. Vanaf volgende week bij RTL. Nu al hier, Mr. Jim Geduld. Jim, goedenavond. Goed dat je er bent. Wauw. Wat een introductie, jongens. Nou, Dank je wel. Nou, we zijn klaar. Doei. Ik hoor het. Ja. Je zit wel nog helemaal mee te Zingen je kent het nog, woord voor woord? Ik ken het letter voor letter. Ja, ja het was ook hartstikke leuk om te doen voor van ja. ja. Ik hoor het nu, denk je ja, het was nog helemaal niet zo slecht eigenlijk. Nee, nee. en met name dat nummertje: ja. levenslang daar hebben we echt best wel uh, hele leuke optredens uh, mee verzorgd. Hele leuke optredens mee verzorgd, hele uh, goede tijd had je. Je deed, natuurlijk van alles in de show. Je presenteerde ook nog programma's naar uh, GTS. -t, weet ik hoeveel jaar gedaan. En dan kom je in een bepaald sientje terecht. En dan, nou ja, goed, ik weet niet of het één op één klopt, maar uiteindelijk ben je aan de kook geraakt en het werd steeds erger. Inmiddels afgekikt. gaan we het zo meteen uitgebreid over, hebben je, je persoonlijke verhaal. Maar wat ik me afvoer. Ik bedoel, afkikken is één ding, maar dan moet je er nog van af blijven ook. Heel goed, clean, uh, clean worden is één ding, maar clean blijven is eigenlijk uh, de boodschap. ja. Daar en, gaat. Het en hoe makkelijk of moeilijk is dat voor jou? Nou ja, kijk, je kan het zo makkelijk. Uh... Maken als je zelf wilt. Ik heb in de kliniek in Schotland gezeten en daar heb ik een bepaalde manier van leven geleerd. Het is ook een beetje een levensstijl die je moet veranderen. Mm -hmm. En als je vraagt, wat je moet je veranderen, dan is het alles. alles. Alles. Dat lijkt me dus helemaal niet makkelijk. Uh, is het ook niet. Maar het is iets dat je leert om gewoon wat gezondere keuzes te maken. Het ja. heeft te maken dat de meeste mensen die verslaafd zijn en verslaafdgevoelig zijn, eigenlijk hele gevoelige mensen zijn, hele onzekere mensen. En dan ben je eigenlijk meer bezig om anderen te pleasen dan jezelf. Maar nou, dat en... betekent denk ik ook dat je niet meer in bepaalde tenten moet komen... en misschien wel helemaal niet meer moet uitgaan? Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Zeker de eerste paar jaar. Hm. Ik uh, had het uh, van de week ook uh, bij een Ik zeg gezegd... Ja, het is eigenlijk een soort allergie. Ik bedoel, ik reageer extreem op drank en drugs. Drank, dat vervaagt mijn grenzen. En dan ga je dingen makkelijker doen. Uh, en ik ging dan gewoon excessief kook gebruiken. Ja. En als jij een allergie hebt voor aardbeien of melkproducten of wat dan ook... dan weet jij dat jouw lichaam anders reageert dan de normale mens. Dus blijf je uit de buurt van aardbeien? Dus moet je dat niet doen. Dus waar blijf jij vooral uit de buurt? Nou, ik blijf vooral uit Feestjes? de buurt van... Uh, nou kijk, een, een, een, een feestje op zich kan helemaal geen kwaad. Als je maar... Duidelijk je grenzen aangeeft. En uh, niet omgaan met de mensen die uh, continu hun neus lopen vol te stoppen. En ze lopen vol te tanken. Nee, en ook, Kijk, waar ook, je ook mee... niet af en toe een biertje dus voor jou. Helemaal geen biertje. Nee. Kijk, het is heel simpel. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Dus pick your choice. Goed, je bent er van afgekomen. Dat was een lang traject, hebben we het zo over. Maar eerst even over het programma. Ja. Um, dat maak je met Peter van der Vorst. De komende dinsdag te zien bij RTL 4. En dat doe je. Jij hebt een organisatie, Intervention Nederland. Ja. En jij bent, uh, de, ik geloof, de eerste gecertificeerde interventionist van Nederland. Ja. Dat las ik op je site. Nou, laat ik het zo zeggen. De eerste onafhankelijke... Volledig gecertificeerde interventionist in Nederland. Goed, mooi. Mooi, uh, mooi woord. ja. Maar wat jij doet is, en dan moet je even uitleggen, want jouw aanpak is, is um, anders dan, dan veel andere aanpakken, programma's in Nederland. Wat is er anders aan, aan Intervention Nederland? Uh, nou, sowieso, dit model komt uit Amerika al decennia... Uh, ...hanteren Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse, Engelse, Australische uh, interventionisten... Uh, uh, ...een aantal modellen, er zijn een aantal interventiemodellen. Over afkikken, hè? We hebben we het over afkikken van drugs, drank, seks... Nou, ik, ik, ik dacht, ik een vraag ja. over interventies, hè? dus ja, wat nee, precies, interventies inhoudt. Maar hoe werkt het, ja? ja kijk in hoe een interventie werkt is, uh, je moet je voorstellen dat... Als jij een zus of een broer hebt waarbij je woont bij je ouders... en die is zwaar verslaafd en die wil gewoon niet geholpen worden... die wil zijn eigen probleem niet zien... moet je weten dat die jouw leven een hel maakt, maar die ook voor je ouders. En je wil iemand zo graag helpen, kosten wat het kost... dat op een gegeven moment moet je iemand in beginsel tegen zijn wil in confronteren... met zijn verslavingsgedrag, wat hij daarmee kapot maakt... maar ook wat hij bij jou kapot maakt. En dat is een heel liefdevol proces waarbij je iemand ochtends vroeg overvalt... En eigenlijk vanuit liefde confronteert met zijn ja. verslaving. Dat zie je ook in het programma. Ik heb een stukje gezien. Um, familieleden spelen dus een hele belangrijke rol, want die moeten die boodschap vertellen aan ja. de verslaafde. We hebben een fragmentje van um, de familieleden, dus van de kandidaat, confronteren die kandidaat met of kandidaat met de verslaafde met zijn probleem. Mm -hmm. En dat is behoorlijk heftig. Lieve je gebruikt nu al zo lang en ik zie je steeds verder afgeleiden. Terwijl je vroeger zo'n leuke, lieve, spontane jongen was. Het is zo zonde. Je kunt zo een leuk leven leiden. Lekker voetballen met je neefjes straks. Daar kijk ik naar uit. En ik weet jij ook. Ik ben elke dag bang om een telefoontje te krijgen en te horen dat je er niet meer bent. Je weet dat jij heel veel betekent voor mij. En dat ik ontzettend veel van je hou. Jouw verslaving maakt mij kapot en slaapt soms nachten niet en geeft een hoop stress. Door jou op te geven voor dit programma is het allerlaatste wat ik nog voor jou kan betekenen. Als jij deze mooie kans niet aanpakt, zal ik elk contact met jou verbreken. Dan zul je mijn kinderen nooit meer zien. Ja, dat is heftig, hè? He? Dat gaat er hard aan toe. Ja, ja, nou ja, hard. Het gaat er heel reëel aan toe, want... Kijk, de verslaafde die heeft zichzij, zichzelf eigenlijk al weggecijferd. He, uh, tijdens de opnames die we hebben gemaakt, uh, is het niet anders dat uh, per, uh, Peter van der Vors met Force Media ons volgt in ons mm -hmm. dagelijkse werk. En je moet, je moet zo. Uh, ja, je moet eigenlijk zo. Uh, Nee, ik het anders zeg. Het is zo, elkaar. De verslaafde, die heeft eigenlijk zijn eigen gevoel weggezuiverd. gedrogeerd. Maar de gevoelens van zijn dierbaren, hè? van degene die hem dierbaar zijn, dat raakt hem of haar wel. Daarom dat we via de direct betrokkenen, de eigenlijk de geliefde en de familie van de verslaafde... dat we op zo'n manier bij zijn gevoel komen... zodat het ja. eigenlijk als een spiegel voor hem werkt. Dan ziet en hoort en voelt hij letterlijk waar hij mee bezig is. En dat is dus echt voor de verslaafde de trigger om er iets aan te gaan doen. Namelijk laten, laten, laten ervaren hoe heftig er familie het ervaart, zijn vrienden. Nou, het... het, het... Het, het kan een trigger zijn, maar het moet eigenlijk een spiegel zijn... om hem wakker te maken mm. uit zijn nachtmerrie. Maar dit klinkt heel logisch. Hè? Je zegt, dat doen ze in Amerika en in Australië al lang op die manier. Ja. Dat, ze, dat ze familie en vrienden Nederland inschakelen. Ja. Waarom in Nederland nog niet zoveel? Nou ja, kijk, er zijn bepaalde dingen waar Nederland in voorloopt. En er zijn bepaalde dingen waar Nederland in achterloopt. Kijk, als we het over wegen en waterbouw... of het, het, het, het redden van schepen, uh, als we daarover praten... Ja, dan heb je die bedrijven als MikTak mm. en andere mm. Nederlandse... daar zijn Nederlanders helden in. Maar ja, op dit gebied zijn de, de Amerikanen ja. en de Engelsen echt mijlenver ver voor. Allemaal te zien dus komende dinsdag bij Verslaafd. Zometeen ja. Jimmy, Jim moet ik tegenwoordig zeggen. Praten we uitgebreid verder over je persoonlijke verhaal? Maar eerst de Sarah Bareilles love song. Head In Veenhoven. BNN Today. De journalist en politicoloog Monique Samenwel die reist door het Midden-Oosten. en daar onderzoekt ze wat het effect is van de strijd in Syrië. op uh, de omringende landen daar. Deze week is ze in Libanon. en speciaal voor ons, voor BNN Today, houdt ze een dagboek bij. Hey. Hey. Ik bezoek kleine huisjes van mensen, kleine appartementjes waar het regenwater zomaar naar binnen zijpelt en kinderen half ontkleed rondrennen. Dit is Monique Samuel vanuit Shatila, een Palestijnse vluchtelingenkamp in Dagia, Zuid Beirut. Het is een van de vele uitgestrekte sloppenwijken, zonder riolering, zonder goede elektriciteit waar tienduizenden Palestijnse vluchtelingen op elkaar gestapeld leven. Daarbovenop zijn nu duizenden Palestijn-Syrische vluchtelingen gekomen die de afschuwelijke hoge huren in Beirut niet kunnen betalen en daarom alleen een uitweg vonden in deze uitgestrekte Libanese banlieu, de sloppen van Beirut. Er is geen werk voor de mannen en eigenlijk ook niet voor de vrouwen die vaak angstig en getraumatiseerd binnenzitten. Gelukkig is er de Syrische hulporganisatie Besma setune die besloten hebben deze vrouwen te helpen. Ze zijn begonnen met het trainen van vrouwen in het leren van borduren, breien en naaien. En zo komen de vrouwen die vaak angstig en depressief in hun veel te natte, vochtige kleine huisjes zitten naar buiten en komen ze hier bij elkaar om te praten over politiek, over het leven, over de familieleden die ze zijn kwijtgeraakt en ondertussen maken ze prachtige kussens, sjaals. Ik heb er zelf een paar gekocht, die had het ooit gedacht, shoppen in Shatila. Het is maar een druppel op de gloeiende plaat. Toch proberen mensen hier de moed erin te houden en in ieder geval iets van waardigheid terug te geven aan de vluchtelingen die, zij het maar met een paar, geweldig mooie kussentjes maken. Monique, samen wel in Libanon. De rest van de weken hoor je ook haar dagboeken... en wil je haar andere verhalen nog horen die al uitgezonden zijn... kijk even op radio1.nl. Maandag, en dan hebben we het uiteraard over sport. Normaal is Erben, onze Erben, hier in de studio... maar nu is hij in Heerenveen... om de Sochi-ploeg voor te bereiden op hun komende tocht naar Sochi... Natuurlijk in het kader van de winterspelen. En vandaag krijgen ze een, een echte Ruslands les. Erbe, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, een, een lesje Rusland. Wat houdt dat in? Ja, er speelt natuurlijk veel in Rusland. Um, uh, we gaan daar wel, wel gewoon. de, de spelen blijven maar het is natuurlijk. Het is natuurlijk het Ruslandjaar. Er is heel veel onrust, ook in Rusland. Daar worden de spelen georganiseerd door rechten. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat alle sporters goed voorbereid zijn. Dat ze in ieder geval weten naar welk land ze gaan. Dus we hebben gewoon een lezing gekregen over Rusland. En hoe gedraag je hier in Rusland. En hoe denken de Russen over Nederland. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat die sporters gewoon goed voorbereid zijn. Met uh, Jelle Brandkostjes. Ja, die heeft een ongelooflijk leuke lezing gegeven net. Over, over al zijn avonturen in Rusland. Ik denk dat, dat je dan toch wel anders. als je dan weer op de spelen bent, dat je daar dan toch anders naar kijkt dan. Dat je daar anders kijkt naar. naar weet je, weet je, wij, wij, wij redeneren altijd vanuit onze, uh, onze, onze, onze, onze gedachten. Maar als je daar staat en, en mensen, mensen denken anders, dat je ook denkt. hé, hey, die mensen komen ook uit een ander land. en die hebben andere gewoontes en een ander gedrag. Ja, ja. Dus dat is dus vanavond allemaal geweest. En nou is ja. natuurlijk ook Maurits Hendricks erbij, de chef de mission. die gaat ook ja. nog een praatje houden. Jij hebt hem gesproken. Even een, nou, wat was het, een uurtje geleden ongeveer. En dan ging het natuurlijk over ja, mensenrechten. Met name de homorechten in Rusland. En eh, meneer Hendricks heeft daar een duidelijke mening over. En dat heb jij uit hem gekregen. Marius Hendricks, jij bent de baas van alle sporters. Maak jij al een beetje zorgen over Sochi? Nou, we zijn denk ik al zo'n jaar of vier bezig met Sochi. En uh, daar zitten een heleboel dingen aan waar je uh, goed op moet letten. Maar zorgen, nee, dat vind ik een... Uh, dat is niet mijn mindset, nee. Nee, maar ik, ik bedoel eigenlijk een beetje op... Uh, de, de spelen komen dichterbij... en eigenlijk zijn er steeds meer... is er te doen rondom Rusland. En het komt, in ieder interview komt er eigenlijk Ik dacht namelijk van... het gaat wel weg, maar het wordt eigenlijk alleen maar meer... En hoe ga jij deze sporters allemaal voor, voorbereiden op, op, op, de, op de spelen met betrekking tot dit onderwerp? Waar we ze in begeleiden is pas nou op dat je uh, wel je focus houdt op daar waar het om gaat. En dat betekent dat je ze uh, helpt na te denken over de thematiek. Of dat nou is uh, wat wij van Rusland vinden. Of dat de homo... Uh, wetgeving is in, uh, in Rusland. Maar ook, uh, waar krijg je straks mee te maken als het gaat om veiligheid? Hè? Ja. En al die dingen die zijn er, dus die moet je een plek geven... maar je moet wel ervoor zorgen dat het niet afleidt. Ja, maar, deze, maar weet je zeker dat het, dat het zometeen allemaal goed komt? Ik hoorde vanaf afgelopen weekend stond ook Cyril Maas in de krant... en zij gaat misschien wel gewoon een steepen maken in, in, in Rusland. Wat, wat, wat, wat moet je daarmee? Nou, in ieder geval sporters van tevoren goed laten nadenken. Um, het staat elke sporter vrij om um, uh, welke uh, politieke overtuiging dan ook te hebben... welke religieuze of welke seksuele geaardheid dan ook. En daar hm. kan je ook wat over zeggen. Uh, sporters zijn mondig genoeg. Nou, dat zullen wij nooit in de weg zitten. Het is wel zo dat je, als jij deel uitmaakt van een team... Hm. dan heb je daar, haal je daar niet alleen rechten uit... maar daar horen ook plichten en verantwoordelijkheden bij... Uh, nou, daar proberen we sporters van uh, bewust te maken. En het andere is, denk even goed na voor je wat zegt. Want je kan dat nu in alle vrijheid zeggen. Maar misschien wordt het dan uh, uh, in Sochi een dag voor je beslissende race... Krijg je, word je daarmee geconfronteerd. Wil je dat? Heb je daar goed over nagedacht? Ja, maar heb je het gevoel dat iedereen daar... Ja, ik denk dat... Uh, maar het kan best zijn dat iedereen... Iedereen vindt de, de homowet natuurlijk geen goede regel. Maar misschien is het ook wel, kan het ook wel helpen dat iemand een statement maakt. Misschien wordt het, het teamgevoel daar misschien wel beter van. Nou, dat is wel een, een grote als dan uh, redenering. Dus daar ga ik even niet van uit nu. Um, ik denk dat je jezelf echt gewoon heel goed moet afvragen... wat, wat win ik ermee? Wat, wat bereik ik ermee? En um, als je daar uh, helderheid in hebt, dan prima... Um, dan komt er nog wel het tweede stuk bij. Je opereert onder Nederlandse vlag als deel van de Nederlandse Olympische equipe. En daar horen verantwoordelijkheden bij. Dat is niet alleen in Rusland het geval. Dat was, uh, vorig jaar in Londen was dat Dito of de Spelen daarvoor. Je kan niet het podium van het team misbruiken voor jouw persoonlijke overtuigingen. Dat kan nooit. Niet in Sochi, maar kon daarvoor ook niet. Er zit natuurlijk niet een hele duidelijke scheidslijn tussen of het gebruik is of misbruik is. Nou, ja, goed. Dat is, daarom is het heel erg belangrijk om erover na te denken. Ik denk dat je uh, ergens echt wel die lijn kan trekken met elkaar. Uh, iedereen uh, zal begrijpen dat als jij op het podium uh, mag staan... omdat je de beste prestatie van je leven hebt geleverd... en je hebt een medaille gewonnen... Uh, dat het dan niet de bedoeling is om je shirt omhoog te trekken. Dat zijn ook regels, uh, omdat je daar onder een tekst hebt staan. Dat zijn regels die staan in het uh, Olympic Charter. Maar dat vind ik, of het nou in, in, in zo'n regelboekje staat of niet... vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik vind dat uh, niet het goede moment om je persoonlijke overtuigingen te uiten. Vier daar gewoon je medaille. Ja, maar je bent... Kijk, topsport is er grens op zoeken. Daarom zijn, zijn, het, zijn het ook topsporters. Daarom komen ze er ook. He. Ze kunnen juist grenzen opzoeken. Nou, kijk, naar nou, zo'n uitspraak als Cyril Maas. Dat is toch wel... Ja, ik zou me daar zorgen over maken. Ja, nou, wat ik het goede vind van Cyril is dat ze, ze heeft zich duidelijk heeft uitgesproken. Dat mag. Ze heeft ook duidelijk gezegd, dat doe ik nu en straks niet. Ja. He, dus ik, ik vind het van belang om dat standpunt kenbaar te maken. Ze doet dat in, in hele sterke uh, terminologie. Daar zou ik zelf wat voorzichtiger mee zijn. Maar goed, dat is haar keuze. Uh, ze heeft tegelijkertijd gezegd, straks als ik een soortje ben... gaat het hier niet meer om, dan gaat het alleen om een prestatie. Dat, dat, dat, dat, dat hoop ik ook. Maar dan even iets anders nog. Want Rusland, ik heb namelijk drie keer op de Olympische Spelen gegaan. En ik heb wel het gevoel dat het nu heftiger is dan alle andere spelen voor Beijing was er ook een, ook dit, dit, dit onderwerp, maar dan ging het richting de spelen met het minder. Maar ik heb het gevoel dat het nu eigenlijk alleen maar meer wordt. Ik denk dat je daar ook wel gelijk in hebt. Het, het fenomeen, want zo beschrijf ik het dan toch maar: de Olympische Spelen. Uh, daarvan lijkt wel dat, dat uh, de maatschappelijke relevantie daarvan steeds groter wordt. Je, je, je kan er van alles van vinden van de situatie in Rusland. Maar het is in ieder geval zo dat een jaar geleden... geen één sporter hiermee bezig was, hmm. geen één journalist hiermee bezig was... en geen één actievoerder hiermee bezig was. Terwijl jij mij niet kan vertellen dat het uh, voor de homo's vorig jaar... in Rusland wel goed nee. was geregeld. Dus daar zit een, een, uh, ja, een, een bepaalde opportuniteit aan. Daar, daar, daar kan je zeggen van hoe moet dat nou... Tegelijkertijd zit er ook een hele goede kant aan. Het wordt door die Spelen, wordt het wel geagendeerd. Het is een thema, er is debat over. Nou, daar, daar spelen wij ook een rol in. Mm -hmm. Dat debat, dat moedigen we aan. Dat zoeken we ook op met andere partijen. Dat is ook wel het mooie van de Spelen. Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad het mooie, het mooie van de Spelen. Maar het is toch lastig dat je... Uh, dat, dat als je zegt van, ik ben er... Ik wil alleen maar sporten. Ik wil alleen maar bezig zijn met, met, met de sport. Een beetje een egoïstische instelling hebt. Omdat je daar wil presteren. Wat wij als sporters heel goed begrijpen. Ik begrijp dat, dat, dat als sporter. Op het moment dat je dat zegt, kan het ook weer verkeerd vallen. Je doet het eigenlijk bijna nooit goed. Ja, maar goed, dat, dat is natuurlijk wel uh, inherent aan, aan een zichtbare topsporter zijn. Uh, je hebt fans en je hebt mensen die het niet met je eens zijn. En uh, elke prestatie wordt door een ieder weer anders uh, beoordeeld. Ik denk dat uh, de goede zich daar ook los van maken. En uh, uiteindelijk heel goed zelf weten de lijn weten te trekken. En zeggen, joh, weet je, uh, dit is even mijn keuze. En uh, wat je zegt is een goede omschrijving. Je moet daar ook wel... Wel als sporter moet je ook wel egocentrisch kunnen zijn. En af en toe uh, je wereld om je heen even heel klein te maken. Zodat je die prestatie ook echt kan leveren. Dankjewel.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 Nee, Danny Mekic. Het is David Gray. En niet, wie noemde hij ook alweer? Die andere Gray. Dat meisje Gray, die is het dus niet. David Gray, Babylon. Internet expert Danny Mekic. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Danny is aangeschoven en we gaan zo meteen praten over het zoveelste NSE afluisterschandaal en waarom dit pas het topje van de ijsberg is. En dat er nu, as we speak, gestemd wordt in de commissie van het Europees Parlement... over belangrijke maatregelen om, uh, eigenlijk om onze privacy te waarborgen. Absoluut, de wet die daarover gaat, of de richtlijn moet ik zeggen, stamt uit 1995. Hoog tijd dus voor een update. Daar hebben we het zo over. En met Jim Geduld praat ik uitgebreid verder over zijn kookverslaving en hoe hij daar afkwam. Maar eerst het NOS Journaal van half tien met Joris Stomenitski. Dit is Radio 1. E. Op 9 november wordt het Nederland-Ruslandjaar zoals gepland afgesloten in Moskou. Mogelijk ontmoeten koning Willem-Alexander en president Poetin elkaar. Dat hebben Poetin en premier Rutte afgesproken. De diplomatieke relatie tussen Nederland en Rusland is gespannen na een aantal incidenten. Op een school in de Amerikaanse staat Nevada zijn bij een schietpartij twee doden en twee gewonden gevallen. De doden zijn een leraar en de schutter die zelfmoord pleegde. Hij zou een leerling zijn. De twee gewonden zijn er slecht aan toe.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 Danny Mekic in de studio. Um, Danny, we vermoeden het al, he, nu weten we het zeker. Amerikanen hebben ook Nederland flink zitten afluisteren met uh, telefoongesprekken. In december vorig jaar heeft de NEC 1,8 miljoen telefoontjes afgetapt. <coughs> Pardon. Een kleine kikker in mijn keel. Nou, 1,8 miljoen is best veel. Dus ik stand dat die kikker best wel groot is. In Frankrijk was het in die maand nog veel meer trouwens. Er waren het enkele tientallen miljoenen telefoongesprekken... die door de Amerikanen zijn afgeluisterd. 70 miljoen geloof ik. En ja. daar. Um, en jij zegt van nou, dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Nou, dat, er is reden om dat te geloven. Wat ik dan altijd wel weer grappig <lacht> vind... is dat wat nu bekend wordt via toch de lekken van Edward Snowden... Uh, vaak gebracht door Glenn Greenwald, journalist van The Guardian... die trouwens nu voor zichzelf gaat beginnen. Een eigen platform, heel spannend... Maar wat ik daar zo opmerkelijk aan vind... is dat eigenlijk nog niks van wat uitgelekt is, is weerlegd. Dat dat tot nu toe allemaal maar blijkt te kloppen. Dat vind ik wel interessant. En het lijkt inderdaad het topje van de ijsberg te zijn. Want Glenn Greenwald heeft vorige week in een interview... met de Volkskrant aangekondigd dat Nederland een agressieve ja. partner is... van Amerika in het afluisteren van burgers. Ja. En ja, als het om 1,6 miljoen gesprekken gaat in een maand... dat noem ik nog niet echt agressief. Best wel, maar ik verwacht eigenlijk nog veel meer dan dat. Ja, nou dat heeft hij ook wel aangekondigd. He. Er komt ja. nog veel meer. Klopt. Goed. <tijds> Sorry jongens, ik heb het even een beetje moeilijk. Um, nee, geen. Ik kom er wel uit, denk ik. Um, laten we het even hebben over wat er vanavond is gebeurd... in het, uh, de buitenlandcommissie van het Europees Parlement. Daar is inmiddels gestemd. Ja, dat um, is op de Mensenrechtencommissie. Ja. De Mensenrechtencommissie. En dat is, het gaat om veel strengere wetgeving, uh, wetgeving, uh, wetgeving over privacy. Aangezwengeld, toch wel door deze hele Snowden-affaire. Nou, ze zijn al een aantal uh, jaren, moet ik zeggen, bezig... om de dataretentierichtlijn uit 1995... waar onze privacy in wordt beschreven... waar die grenzen precies liggen... Uh, <lacht> om te kijken of dat gebeurt update kan worden. Ja. Nou, Dat duurt al heel lang, want er wordt enorm veel gelobbyd, met name vanuit bedrijven die er veel belang bij hebben om onze gegevens te kunnen verwerken. Steeds meer grote internationale bedrijven verdienen daar hun geld aan. Daar staat trouwens tegenover dat er ook 400.000 e-mails verzonden zijn naar de commissieleden die daarmee bezig zijn geweest om vooral op te roepen tot meer privacybescherming. En wat er uitgekomen is, is een soort compromis, waarbij aan de ene kant meer bescherming uh, zal gaan bestaan, als ook straks, en dat zal waarschijnlijk volgend jaar zijn, of in 2015, voor wordt gestemd door de Europese Commissie. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant zit er een aantal... Ja, toch wel grote gaten in de nieuwe wetgeving... waardoor er nog steeds heel erg veel mogelijk blijft. Maar eerst even over wat er dan wel gebeurt. Hè? Want als ik het goed begrijp... Um, het wordt een soort verordening. En het belangrijkste punt is dat in Europa... Um, als, als bedrijven geïnteresseerd zijn in Europese bedrijven en overheden. Dus bijvoorbeeld de Amerikanen zijn geïnteresseerd in die gegevens. Het gaat erom, die gegevens, die data, mogen niet meer zomaar worden afgegeven. Ja, er wordt inderdaad strenger gekeken naar wat er met die data gebeurt. Uh, het is nu zo dat ieder EU-land eigen regels heeft. Dat is ook de reden waarom Facebook in Ierland gevestigd is, omdat het daar lastiger is om onder de wetgeving uh, oproepen te doen tot bescherming van privacy. Dat zal dan, als die verordening er is, in heel de Europese Unie gelijk worden getrokken. Mm -hmm. En er zitten een aantal veranderingen in. Ik denk dat wat het meest uh, in het oog springt, is dat er straks een mogelijkheid is om een uh, boete uit te keren tot 100 miljoen euro, tot 5 procent van de jaaromzet van een bedrijf, op het moment dat ze zich niet aan de regels houden. En inderdaad geldt dat als data de Europese Unie verlaat, dat is natuurlijk met name het geval bij Amerikaanse bedrijven, dan valt dat onder een soort strenger regime. Dat kan niet zomaar. Uh, er moet dus toestemming worden verleend, ofwel door een rechter, of het moet toegestaan zijn volgens de Europese wetgeving uh, om dat te doen. En op dit moment is het niet zo. Als jij informatie vanuit de EU in Amerika achterlaat op het internet. dan valt Bijvoorbeeld daar bijna... Facebook doet dat. Bijvoorbeeld Facebook doet dat. Op het moment dat je daar je hele hebben en houden achterlaat. En er is laatst al een, een uh, onderzoek geweest van de Cambridge University. Dat alleen door al naar je likes te kijken kan Facebook zien wat je seksualiteit is. Of je daar actief in bent of niet. Of je op mannen of vrouwen valt. Je politieke overtuiging. Hoe oud je bent. Uh, je geslacht. Dus zelfs als je daarover liegt, Zelfs als je iets anders invult op je profiel. Weet Facebook precies hoe het zit. En van dat soort data wordt nu gezegd. Dat kunnen ze dus dus niet zomaar meer verwerken in Amerika... zonder de Europese wetgeving in acht te nemen. Daartegenover staat dat er wel iets heel vaags... in die nieuwe verordening komt te staan als die niet veranderd wordt. Er staat onder andere dat op het moment dat er geprofiled wordt... en een bedrijf heeft een gelegitimeerd belang... wat dat ook mogen zijn om dat te doen... of de reasonable expectations... wat betekent dat de verwachtingen van de gebruiker van de dienst... van bijvoorbeeld Facebook of Google... als die niet overschreden worden... dan mag het zomaar. Dan is er dus juist geen toestemming nodig. Nou, nu is mijn vraag aan jou. Wat verwacht je van een Facebook of Google wat ze doen met jouw privéinformatie? Juist verwerken, juist koppelen aan bestanden dus en zij, juist daar zij, geld aan verdienen. Als zij een reasonable, als zij wat hebben? Een... Als ze een redelijk belang hebben, een redelijk gelegitimeerd, als ze een gelegitimeerd belang hebben, dan mogen ze wel je gegevens doorspelen. Dan mogen ze zonder toestemming je gegevens gaan verwerken. Maar een commercieel belang? Nou ja, als jij een commercieel bedrijf bent <lacht> uh, genoteerd aan de Amerikaanse beurs en jij krijgt gegevens van een EU-ingezetene over die persoon's privé, privéleven, dan heb je natuurlijk inderdaad een gelegitimeerd belang als je daar geld mee wilt gaan verdienen. En dat is dus een soort, nou, wat maar ze dan noemen, ik... een open norm. En wat daar precies onder valt, dat weten we niet. Dus dat wordt een soort, ja, er is veel bescherming. Dus dat, maar gelegitimeerd, dat... gelegitimeerd belang, dat lijkt me een. Een in dat, is een, dat is een jaat ja. dat, dat is een verschrikkelijke jaat Net als dat ook over deze nieuwe verordening wordt gezegd dat het dan straks lastiger zou zijn voor geheime diensten zoals de NSC om aan onze gegevens te komen. Dat lijkt me st sterk. Er bestaat al een ja. anti-spionageverdrag tussen Amerika en de Verenigde Naties. En ook daar is over gelekt dat ook de Verenigde Naties en zelfs de NAVO ook uh, zijn afgeluisterd. Dus ik weet nou echt niet of dit nou gaat zorgen voor dat Amerikanen zich opeens en dan heb ik het ook de Amerikaanse geheime dienst en wat ze moeten doen is onze gegevens toch verkrijgen... of ze zich nu opeens heel netjes aan de wet hier gaan houden. Is er nog iets positiefs te melden dan hieraan? Nou ja, het is, een, het is een aardige stap. Het is goed om te zien dat, uh, met name ook door de onthullingen van Edward Snowden... er zou eerst een nog verder afgezwakte versie van deze verordening worden behandeld. Onder andere zou daar niet in staan dat als informatie de EU zou verlaten... of zou worden verstrekt aan autoriteiten in uh, landen buiten de EU... dat daar toestemming voor nodig is. Dat stond er eerst opeens niet meer in. En dat staat er nu wel in. En ik denk dat dat toch wel heel aardig is. Maar we moeten vooral niet denken dat als dit er straks doorheen komt... dat we dan klaar zijn met het debat over... Uh, privacy. Maar er gebeurt in ieder geval iets. Ja. Op dat gebied. Dankjewel Danny. Paul McCartney, Alligator. En daarna praat ik door met Jim Geduld over zijn koopverslaving. I want someone to come home to I need somewhere I sleep I need a place where I can rest my weary bones and have a conversation I got someone setting them free Someone breaking the chains Someone letting them be I want someone who can save me When I come home from the zoo I need somebody who's a sweet communicator I can give What are you talking about? And I can see why it is. They got someone breaking them out, someone finding the key, someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare? Van voor vader en moeder Veenhoven. Paul McCartney, Alligator. Olaf. Jim, geduld is nog steeds hier. Jim kreeg vroeger met de feestdagen altijd een kaartje... van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar zelf. Dank voor de conditie en op naar de volgende Witte Kerst. Hij was namelijk een behoorlijk aantal jaren verslaafd aan cocaïne. Stel je voor dat je pannenkoeken bakt voor alle inwoners van, laten we zeggen, Dordrecht... en dat je op al die pannenkoeken poedersuiker doet... dan heb je ongeveer een beeld van wat er op een gemiddelde zaterdagavond... in de neus van Jim gebeurde. Dure hobby ook. Het kost hem een klein fortuin. Maar dit verhaal loopt goed af. Jim helpt nu anderen in het dagelijks leven en straks op tv. Maar voor het zover was, moest hij eerst wel zijn eigen demonen verslaan. Juist, Jim nog steeds in de studio. Uh, we kennen jou natuurlijk vooral als Arthur uit Goede Tijden, Slechte Tijden. En uh, voor de rest had je ook nog dat het al even over gehad. De boy bent voor fun. Je presenteerde nog een aantal programma's op televisie. Kortom, je zat uh, vuistdiep in de showbizwereld. En uiteindelijk ben je <lacht> verslaafd geraakt aan de cocaïne. Uh, wat, wat, wat, wat was was er zo lekker aan de kook. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja. ja. Wat vind jij er lekker aan? Eerlijk? Ja. Niet zo heel erg veel. Maar wat, wat had het voor effect op jou? Ik ga ervan praten, maar op zich heb ik dat niet heel erg nodig. Nou, oké. Okay. Jij <laughs> zegt het. Maar kijk, het heeft voor uh, ieder uh, zijn effect. Hè? Het, uh, het, het versterkt eigenlijk ook uh, je gevoel. Een hele hoop mensen die... Uh, uh, er wordt ook gezegd van mensen die bijvoorbeeld... en het is ook in een van de afleveringen van Verslaafd... dat uh, mensen die al druk zijn van zichzelf en dan kook gaan gebruiken, die worden er rustig van. En het is ook vaak met de rustige mensen die een kook gaan gebruiken... die worden heel druk van en ontzettend aanwezig. Hè? Dat is ook heel leuk te zien in uh, de film van Eddie Murphy... Hè? The Nutty Professor. Mm -hmm. Dat is het hele verlegen professortje. Ja. En dan gebruikt hij dat drankje. Het is eigenlijk het verhaal van de alcoholist. Maar ja. dan wordt hij de aanwezige charmeur die alle mooie vrouwen kan en versieren. En ho hoe was het bij jou? Hoe was het bij mij? Nou, wat, voor, kijk, wat voor effect had dat op jou? Uh, nou, ik ben... Uh, althans, nee, ik ben niet. Ik was al uh, redelijk druk, maar ik werd nog drukker. Ik werd heel aanwezig. Ja. Maar op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan, dan ben ik gewoon ontzettend stond. Dan... Ja. Uh, weet je, dan... dan, dan, dan, dan wil je eigenlijk niks meer. Dan wil je jezelf verstoppen. Dan wil je jezelf isoleren. En dat is ook wat gebeurt met uh, mij. Waardoor ik dan ook uh, mij afsloot van de realiteit. En ook niet meer durfde te communiceren. Hè? En ook niet meer gewoon op de set durfde te verschijnen. Als ik maandag ofte repetitie zat. Ja, want dat was natuurlijk het rare. Je, je, je had gewoon werk. Uh, sterker ja. nog, uh, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag. Dan uh, stond je op de set bij goede tijden. Vol in de bak. En je gebruikte, nou ja, ik geloof... wat gebruikte je op een dag? Eén, twee, Nou, gram? ik, ik, ik gebruikte in mijn hoogte... Tijden, in mijn hoogtijden tijden, gemiddeld 2 gram per dag. Maar Zo. ik heb wel eens een dag gehad dat we gigantisch hadden doorgehaald. En ik geloof dat we iets van 8 gram per persoon weg hadden gestoven. Nou, je, je moet je voorstellen, je hart die stuitert uit je borstkast. Ja. Ja, en je loopt te trillen en je, je, je, je wordt zo paranoïa. Op een gegeven moment ga je ook dingen zien die er niet zijn. En dingen horen die er niet zijn. Maar je had werk, dus je moest gewoon weer op maandag... moest je daar weer gewoon zijn op de set. Ja, maar maar, de, en hoe, hoe ging dat samen? Nou, niet... <laughs> want ik durfde er gewoon de realiteit niet aan. Als ik had gebruikt en ik was helemaal uit mijn plaat... ging de telefoon uit, de bel van de, van de, van de benedendeur die schakelde ik uit... gordijnen dicht, ik was er niet. Ik was gewoon vier dagen verdwenen van de aardbol. Maar dan krijg je toch mensen producers en regisseurs die op een horloge kijken en denken, wat blijft die Jimmy? Wat, wat zou jij doen als je de producer was van GTS? Ontslaan, denk ik. Ja, nee, maar dat is niet het antwoord wat ik naar zocht. <laughs> want je stelt me net een andere vraag. Wat zou jij doen als jij een acteur had die keer op keer niet verscheen? Ja, wat je, zou je doen? Je bellen en vervolgens uh, recht in je gezicht vertellen wat je aan het doen bent. Ja, nou ja, is niet gebeurd. Ja, één regisseur heeft het gedaan. He, maar is niet de ik... nadelen van de producent. Want kijk, sommige mensen, die weten er ook echt niet mee om te gaan. En ik weet, ik ben uh, ook niet echt de kleine dus, mij op het matje roepen is ook niet erg eenvoudig. Want mensen wisten het wel in je omgeving? Iedereen. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, laten we eerlijk wezen: we zijn hier in Nederland, of in, in Hilversum, hè, noemen ze ook wel eens het gooise matras. En in Aalsmeer was de Aalsmeer de bedstee. Er gebeurt van hm. alles. Vrijdag, rap, iedereen gaat door het lint. Iedereen of als iedereen, een hoop, laat ik het zo zeggen. Maar, maar niet dan... iedereen kan het in stand, niet ah. iedereen kan het onder controle houden. Ja. Ik heb een hele hoop collega's meegemaakt... die er vandaag de dag nog wel zijn. Maar dat ik denk van... jongen, jongen, jongen, pas nou toch op. En kijk, dat herken ik. Ik herken het gedrag. Ik herken die blik. Ik herken die houding. En dat is namelijk de kracht... wat, wat, wat mensen als, uh, als ik en anderen ex-verslaafd te hebben, dat je bepaalde dingen veel beter doorziet dan een standaard dokter of een mm -hmm. psychiater. Want zeg maar één ding, het is heel moeilijk stelen van een dief. <laughs> want die heb je zelf niet ze door. door. Ja, Juist. Ja. Dat is uh, waarom je nu ook het werk doet dat je doet. En daar is dan die serie met Peter van der Vorsten over gemaakt. Ja. Wat was voor jou het moment, want je bent 17 jaar lang verslaafd geweest, wanneer was het ja, moment zoiets. dat dat je dacht, er knapte iets en je dacht, nu moet het anders. Nou, het moment was voor mij uh, eigenlijk bijna hetzelfde... zoals we in uh, Verslaafd laten zien. Dat dus uh, ja, direct betrokken naar mijn beste vrienden, familie... op een gegeven moment aan mijn deur stonden... en mij confronteerden met wat ik deed, wat ik allemaal kapot maakte. Ik, uh, ik heb een dochter die ik ook mijn verantwoordelijkheden niet na uh, uh, nakwam. Mijn werk kwam mijn verantwoordelijkheden niet na. Uh, weet je, daar waar ik moest maar, zijn... daar de... waar ik mijn persoonlijke ja. verantwoordelijkheden moest nemen was ik er niet. En was het echt zo letterlijk, de deurbel ging... en er stonden vrienden op de stoep? Die zeiden, Jimmy, ga eens even zitten. We moeten... Nou, twee de sleutel. Die stonden gewoon op een gegeven moment gewoon in mijn slaapkamer. Twee huilende? Nee, oh. twee vrienden hadden okay. de sleutel. Okay, ja. Dus die stonden op een gegeven moment gewoon midden in mijn slaapkamer. Van, opstaan. En jij lag in bed? Ja, helemaal ik lag in bed. Helemaal van de wereld? Behoorlijk van de wereld. En toen? Nou. Vertel eens hoe dat ging. Nou ja... Die zegt van vriend, wij moeten eventjes gaan praten. Want dit gaat zo niet langer. En in die tijd was ik nog in de waan van dat ik alles zo gaande formats ging ontwikkelen. En ik ging weer terug naar tv. Of ik ging een of ander interessant makelaarsproject doen. Weet je, ik leefde gewoon in een waanwereld. En ik zag dat niet. Of sterker nog, ik wilde die niet zien. En iedereen, althans de meeste mensen, die geloofde daarin. Ik wist ze gigantisch te manipuleren voor de gek te houden. Maar deze twee jongens jaren me door. Nu er echt van, weet je, Jim, je gaat die ophouden. He, want als jij zo doorgaat, dan gaan wij je gewoon ontmantelen. En dit is een van de consequenties als voorbeeld die wij de familie stellen bij een interventie. Je moet, het, je moet bereid zijn de verslaafde zo te ontmantelen. Dat je zijn Achillespees raakt. Als ik bij jou binnenkom en jij bent verslaafd, en deze studio is jouw hele leven. En jij gebruikt dagelijks en je weet het heel goed te verbergen voor je collega's zeg ik op een gegeven moment tegen jou... als ik gewoon een goede vriend van jou ben of je broer... van liever. ik bedoel, ik heb het gezien, ik heb het gefilmd... ik ga naar de periërs, ik ga naar de omroep... ik ga jou ontmaskeren. Ik ga jou ontmaskeren waar... als de dame die zich ja. beter voordoet dan ja. ze ik. Maar in werkelijkheid zie je er zo uit. En als jij je vandaag niet laat opnemen... dan ga ik jou bij elke omroep zwart maken. Bij elke omroep Dus daar jou dreigen jouw vrienden mee... we gaan onthullen wie Jimmy Geduld echt is. Juist. En toen dacht je. Nou, dat was dat. Dat waren. Dat althans, Dat was één van de uh, consequenties. En, en een ander had ook te maken met. Uh, hè, mijn privé-situatie. Waarin ik in. Ik zat in een echtscheiding. En ja, kijk. Daar spelen natuurlijk dingen. Die zijn voor mij heel belangrijk. Hè? Ik bedoel. De relatie tussen een ouder en een kind. Weet je, dat gaat door merg en been. Als je daarmee geconfronteerd wordt. Hè? Ik bedoel, de situatie die we meemaken. Ook in Verslaafd. Hè, wat dan gewoon binnenkort. met Peter van der Voors op de televisie komt. Is het gewoon de, de relatie tussen oudere kind Gewoon zo. Ja. Weet je, het, het, je haren gaan er recht van de overeind staan. Wat, wat, je wat, wat, je, wat was je allerzwartste moment, omgaan. Jim? Mijn uh, allerzwartste alle alle moment? moment. Hoe bedoel je dat? Na nou, alle al je allerzwartste, al je diepste moment, wanneer was je echt. Nou ja, het meest kwetsbaar door de kou. Wanneer ging het, het alles slechts met je? Ja, wanneer ging het, het aller slechts met mij? Nou, dat was op een gegeven moment. Uh, nou, laat ik zeggen, één van de slagse momenten was... mijn vader was overleden. En uh, dat was in 2003. En toen was ik nog in gebruik. En um, ja, ik moest mijn zusters helpen met het leeghalen... en het onderste ja, leeghalen van mijn vaders huis. En dat verdriet ondersteunen. Maar ik kon als verslaafde niet met gevoel goed omgaan. Dus ik had afgesproken om hun te helpen. En op een gegeven moment, uh, ik was er niet. weet je. En dat zijn die momenten... Dat je er wel moet zijn voor je familie. Dat zijn de momenten dat je emoties moet kunnen delen. En dat, dat, dat heeft er bij mijn zusters behoorlijk ingehakt. Want mm -hmm. ze stonden er wel alleen voor. He, ik was de enige zoon van mijn vader. Dus ze hadden toch wel gerekend dat ik er als ja, sterke man in een gezin... toch nog zou zijn. Maar Jim was er wederom niet. Toen ben je afgekikt in Schotland. Ja. Dat uh, heeft een aantal maanden gekost. Is het inmiddels zes maanden. zes maanden. Is het weer goed gekomen met bijvoorbeeld je zussen? Uh, ik zou je vertellen, het is met alles en iedereen goed gekomen. En dat is iets wat je moet opbouwen. Hè? Ik bedoel, het gaat niet over één dagje ijs allemaal... Er ja, zijn een hele hoop dingen die ik ook financieel... tot op de dag van vandaag nog steeds aan het afbetalen ben. Vanuit die privésfeer. Ja, je, je moet je schuld, voorstellen... Hè, ja, maar dat is, dat is met de wet schuldsvendering... natuurlijke personen. De WCP is het allemaal schoongemaakt. Uh, ik heb uh, letterlijk tegen de rechter gewoon echt de waarheid gezegd. Die vroeg zich af van ja, meneer Geduld, met uw inkomen... hoe komt u 3,5 ton schuld hebben? Ik zeg, meneer, meneer de rechter, ik ben verslaafd. Alles gaat en ging in mijn neus. Maar hier en daar heb ik ook privé gewoon uh, geld geleend... He, met allerlei smoesjes dat ik mijn huur moest betalen. Of dat ik het anders moest betalen. Mm. En ik ging gewoon regelrecht naar de dealer. En dat zie je dus ook, he, wat we laten zien in Verslaafd. Dat mensen gewoon zo dwangmatig liegen en bedriegen. En dat dat obsessieve gedrag op een gegeven moment door de mand gaat vallen. En dat is iets waarvan ik vind en waarvan Peter van der Vors ook vindt. Dit moet Nederland weten. Want het is schrikbarend. He, Peter heeft het zelf gezegd. Meer dan 600 aanmeldingen op zo'n programma. Ik schrik ervan. Ja, wat, wat, uh, um, wat geef jij die mensen mee? Waarom is het goed dat jij bij het programma zit? Nou, ik denk dat het sowieso goed is dat, er, uh, dat ik erbij zit... als een uh, erkend gediplomeerde ervaringsdeskundige. Ik heb mijn opleiding gedaan in Amerika. En alleen daar worden die opleiding gedaan. Er zijn andere klinieken hier in Nederland... die ook hun kansen daar hebben uh, laten opleiden. Het gaat een stukje anders hier dan in Nederland. Want er komt ook wel een stukje ervaring in gevoel bij kijken... met een ander stuk inzicht. Um, maar bij, bij, bij ons en bij mijn bedrijf Intervention Nederland is het zo dat... De verslaving is een systeemziekte, is een familieziekte. Het heeft geen zin om alleen de verslaafden te helpen... en dat je de familie gewoon aan hun lot overlaat. En dat is één van de dingen die wij door het programma proberen mee te geven. Help het systeem, help de familie. Want het heeft geen zin de rottende appel uit de mand weg te halen... en de andere deeltjes in de mand, de andere vruchtstukjes in de mand... die zijn aangetast, die hebben ook zijn De schade. familie moet erbij die worden moet betrokken. Die moeten ook geholpen ja. worden. Want als je die terugbrengt, ja... Wat denk je wat er gaat gebeuren als je die niet hebt geholpen? Dan begint het de... weer van vooraf aan. En ja. dat is het hele draaideur-effect waar de reguliere zorg nu eigenlijk onnodig veel geld weggooit. Dus ik hoop dat er een hele hoop mensen qua uh, zorg en qua politiek... tot een stukje inzicht komen, tot een stukje kennis komen... dat ze ook kunnen zien van... Hey, het kan ook een stukje menselijker. Het kan ook een stukje anders. En hier kunnen we met z'n allen van leren. En dat is te zien dinsdag 29 oktober, de eerste aflevering van Verslaafd. Deel 4, half oh, negen. Met jou en Peter van ja. Daalvorst. Dankjewel. Ja. Gaan we nog eventjes kort naar Australië. Je weet het, die grote bosbranden ten westen van Sydney. Uh, drie die lijken nu bij elkaar te komen. Er wordt uh, gevreesd voor één groot vuurfront. De noodtoestand is inmiddels afgekondigd. En uh, inmiddels zijn zeker 200.000 huizen. Nee, dat denk ik dat ik dat verkeerd zeg. Dat weet Marike Koets waarschijnlijk beter in Sydney. Marieke, goedenavond. Go ja, goedemorgen voor mij. Goedemorgen voor jou. Hoeveel, nou, weet jij dat uit je hoofd? Hoeveel duizend huizen? Uh, het, nou, duizend, het, het is wel veel, maar nu ja, valt het bijna tegen. Maar het is um, een paar honderd. Er een zijn ongeveer uh, 200 huizen echt verwoest. Ja. En um, over de honderd huizen zijn er zwaar, of in ieder geval beschadigd. Ja. En nou begrijp ik dat de stad Sydney wordt op zich niet direct bedreigd... maar wel uh, veel dorpen in de omgeving. Uh, hoe, hoe is het ja. daar op het moment? Um, nou, ik zat net heel even kijken naar uh, de, de, de stand van zaken. Je heeft een website hier dat je dat goed bij kan houden. Um, het zit inderdaad in, in, in het westen van Sydney, Western Sydney noemen ze het. En bij de State Mine Fire, dus dat zit bij Lidgwo en Biltin, uh, waar de appels vandaan komen. Mm -hmm. Daar is nog steeds een emergency warning. Um, ik dacht heel eerlijk, zeg dat degene bij, bij Springwood en Wynne dat die um, under control was, maar die staat nog steeds op, um, op, op out of control. Okay. Maar dus is, is geen emergency, meer, het is watch and act. Dus het is nog wel uh, gevaarlijk en pas op. Maar, um, maar dat zijn de, de, de grootste op dit moment. Goed, nou, het, is dus, uh, het vuur is zich uh, aan het, uh, um, naar elkaar toe aan het groeien... maar zoals ik van jou begrijp is het uh, ietsje rustiger, de situatie op dit moment. Marike Koets in Sydney, dankjewel. Ja. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tot slot, wat houdt de bekende vrienden van ons programma zoal bezig? Als eerste, sportcommentator even ten Napel, die baalt van zijn verpeste zaterdagavond. Weet je, Willemijn, zat ik zaterdagavond lekker klaar, flesje wijn open, borrelnootjes erbij, een heuse eredivisie topper op het open net op Fox, Twente Ajax. Wat een teleurstelling, wat een scheidwedstrijd. Die spelers moeten zich schamen. Zoveel reclame de Fox en dan helemaal niks laten zien. Bah. En dan een presentator Filemon Wesselink... die heeft een suggestie voor de gouverneur van Nevada. Goedenavond Wilmijn. Weer een schietpartij op een school in de Verenigde Staten. En dit keer in Nevada. Nu ben ik daar toevallig een tijdje geleden geweest om een reportage te maken over prostitutie. Is daar op paar plekken toegestaan. Doen ze ongelooflijk moeilijk over. Uh, maar waar ze minder moeilijk over doen zijn de honderden schiethallen die je daar hebt. Waar elke gek met elk kaliber kan schieten wat hij wil. Ik denk, maak van die hallen iets anders. Maak van die hallen enorm grote bordelen. Meer seks, minder wapens. Bijvoorbeeld. Danny iets goed dat je er was. Dankjewel. Jim, geduld. Dank voor je verhaal. Dankjewel. Dit was BNN Today. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. B -N -N. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. Celtic, Ajax. Hij en kapt en schiet. en schiet er maar in het doel. Hij schiet hem erin, De Champions League. Morgen in langs de lijn. Om half negen. Radio 1.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 Dit is Radio 1.